Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het wit punt Monti's pro-Europese koers en vergaande hervormingen om Italië economisch gezond te maken. Ruim 200 stewards en stewardessen van Martinair dagen KLM voor de rechter. Ze eisen van hun nieuwe werkgever dat ze dezelfde functie krijgen als bij Martinair. De KLM nam een jaar geleden het personeel van Martinair over met behoud van salaris, maar iedereen moest wel opnieuw onderaan de ladder beginnen.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 Ascher zei gisteren dat mensen beter geen champignons bij Albert Heijn kunnen kopen... maar de organisatie Fair Produce zegt dat die winkelketen juist op de goede weg is... in tegenstelling tot supermarkten als Jumbo, Aldi en Lidl. Naar de Zweedse stervoetballers voetballer Zlatan Ibrahimovic is een nieuw woord genoemd. In een Zweeds woordenboek komt het werkwoord Zlatanera te staan, oftewel domineren. De oud-Ajaxid speelt nu bij Paris Saint-Germain... Het woord 'latanera' werd voor het eerst gebruikt in een satirisch programma op de Franse tv. Het weer, vannacht is het overwegend droog en 8 graden. Waait een matige aan zeekrachtige wind. Morgen droog en vooral smiddag zonnig. Het wordt zo'n 11 graden. Zondag enkele lichte buitjes en iets frisser. Dit was het NOS Shirt. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Sneeuw. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met, Met me nu nu. See it. Drums, Welkom bij het tweede uur van See It. De See It Megamix 2012. Behind the Wild of Steel. Dio City. Let's go, go, go. Out there, ghetto okay, party people in the house. By lots of different men and I say live a de New Year's Eve in de Liberty in Alsmeer. Voor 2,5 euro exclusief ben je binnen. En wil je meer informatie, ga dan naar www.clubliberty.nl. En die line-up, hij is leuk, hij is gezellig. Mark Benjamin, DJ Michael Mendoza, Chloe in the Dark, Andy Jones en and Cass. Jij kunt ook gezellig naar sowieso New Year's Eve. In TMG Partycentrum in Almere. Ja, het is een stukje verder weg. Voor 27,5 euro exclusief fee. kom je binnen. Kaarten zijn de ook via ticket script en de line-up. Daar houdt iedereen van. Gerst Pardoel springt wel op zijn bagagedrager. En op zijn bagagedrager vinden we de Party Squad Alvaro, Yellow Claw de Kids, Pascal Moreno en Tyron Campbell, Mitchell Niemeyer, Valerio Dirty in de Mans. Team Rush Hour, Dutch Primes. En de AMC zijn Dimitri Nikita en Ram. Ja, ik heb ook nog een andere leuke. Can You Feel It? In de Air in Amsterdam. Nog voor twaalf open de deuren. Vanaf 10 uur ben je welkom in Club Air. Kaarten zijn 50 hele Exclusief Exclusief. En zij te je via P-Logic in de dresscode. Wear your best party outfit. De line-up in Air 1 staat DJ Jean, Mike Scott, Brian S., Jerry Black, Miss Bunty, Diva Mayday en Special guest. Air 2 wo wordt gehoost bij Club Rogue en daar staan DJ Stennis en Friends. Ja, ook de Escape die heeft een enorm feest. Brainwash New Year's Eve 2012-2013 natuurlijk. Vanaf 9 uur s'avonds ben je welkom. Voor 60 euro kom je binnen. Via paylotje kun je de kaarten kopen en de line-up. Raoul Doors, Raimundo, Frederic Abbas, Cabriol en Castellon. MC Marble, MC Kova en Sexy Mr. Sonsax. Dan heb je ook nog de Escape Deluxe met daar Danny Canova, Words, Martino Rosso, Mr. Big en Harry Neck. Ja, dan dacht je dat je alles al had gehad? Nee... Je hebt ook de Escape Studio met Minimal Tech House. Er staat Marcella, Lars versus Tomboy, Funnypunk, Punk, Johnny Black en Choco Barrera. En ja, je kunt ook nog even gaan launchen. En daar staat Silverius, Rob Boskamp en Robert Feelgood. En dat ga je zeker voelen hoor. En zeker de dag daarna denk ik, wat een kater gaat er worden. Oeh! Ja, dan een laatste feestje. Nee, zeker niet. Je kunt ook gezellig naar Woelen en New Year's Eve in de Jimmy Who. Vanaf 10 uur ben je welkom. Voor 55 euro kom je binnen. En de kaart is te koop via Ticketscript. De line-up. Jessica, Mitchell Niemeyer, Jury Alexander, Issy, Airstream en Choller Joe. Leroy Ray, Alan Kuipers en MC Marboo. Dan hebben we nog een leuke offline extra large New Year's special. In de ronde, congres en partycentrum in Amsterdam. Kaarten zijn 22,5 euro en aan de deur 35 hele is Dus haal ze in de vormkoop. Dit doe je bij je easy ticket. En de line-up 2001. Bart Skills, fellow. Staan we al diep. Verdi. Op de reactor stage staat Mada, Plankton, Own, Kid Mystic, Sooris. Dan hebben we de Outsiders Stage met harde baas, Dario Senker, de Spanjaard, Erik de Man en Karl staat ook high. Het lijkt wel alsof ik hier naar de Chinees ga. Tot slot, de Secret Affair New Year's Eve in de Cent in Amsterdam. Kaarten zijn 25 euro en zijn de via Ticket Script. Met Benny Rodriguez, Gregor Salto, Leroy Styles, Lucien Voort, Beggy Begovic, Mitchell Niemeyer, Paya Laurens. Brothers in the boot, Gennaro in villa. en Vila. En op percussion staat er Andro Russo. Tot zover, de Party Voor 2012. Ga door met de megamix van DJ Dion Sydney en zie Ja, terug van weg geweest. Onze enige echter uh, Monski. Ja, Heb uh, ja, ja, toch? Ja, feest Overal nergens ja. <laughs> hey, waar jij zegt net, ik hoor die zie het partykeit, maar het beste feestje, dat mis ik eigenlijk. Moet er komen, ja. Want uh, jij moet ook ergens draaien. Is dat zo? Nou volgens mij in, uh, in de Chinchin -chin hier in Zandvoort. Oh ja, maar dat is gewoon een thuisplekje hier. Thuis Heb je daar nog kaarten voor nodig? Of nee, nee, dat is helemaal gratis. Gewoon op uh, nieuw. Ja. Ja, iedereen, iedereen is welkom. Iedereen is ook, zoals jij. Ja, oh, Nou, <laughs> oh. dat is weer een meevaller. Hé, hey, jij was ook jarig. Nee, ja. ik ga niet voor je zingen. Dennis draait wel even een paar. Als je maar niet ik... zegt hoe oud ik ben je geworden. 18 lentes jong, toch? Okay. Ik zou we een draagje van <laughs> Terug naar de set van DJ Dion Sydney. De C in Megamix tot aan 12 uur Op jouw CFM's antwoord Hou hem hier Can't resist it, something's flippin' on my switches Take them, break them, make them feel it Mix it up and mess up, feel it Pressure is ridin' me, huh? Telling you to close your eyes And some days I can't even dress myself It's killing me to see you this way Cause though the truth may not be this Ship will carry on I'll be safe to the shore The sky, free. Such no! Sluiter Dennis. Ja, dankjewel. Twee uur lang in de mix, de See It mix. En natuurlijk ja, ja. ook het eerste uur. Alweer de laatste See It van het jaar. 28 december 2012. Volgend jaar. Wat klinkt dat ver weg, hè? Nou, twee dagen nog. Volgend jaar zijn we gewoon weer terug. Een nieuw jaar. Met nieuwe hits. Heel veel nieuwe hits. Nieuwe nieuwtjes. En Ik zeg, natuurlijk heel veel gezelligheid. Dat vooral Dennis Je ja, hebt deze mix ook opgenomen Dennis Ja nee. De mensen kunnen hem downloaden binnenkort Ja op mijn Soundcloud www.soundcloud.com Dion Streekje Geen underscore Gewoon een rechte streep Of onder de naam See it zoeken Dat kom je ja, ook wel tegen Dat komt je ook zeker tegen In een heel goed... hij, nog even goed, Het wordt in twee delen Het wordt in twee delen Nou dan heb je twee uur lang Plezier in de auto Op de boot In de van. Het maakt niet uit ik bedank iedereen voor het luisteren een jaar lang. En ik zie jullie hopelijk in het gezonde gezond weer terug in het nieuwe jaar. Beste mensen. ZFM. Wens jullie allemaal fijne dagen.